Jan van der Putten met het NOS Journaal. Honderden mensen die zich vorig jaar niet aan de avondklok hebben gehouden... hoeven hun boete niet meer te betalen. Dat meldt het AD. De overtreders hebben een brief gekregen... waarin staat dat het Openbaar Ministerie het niet meer nodig vindt om hen te vervolgen... omdat de overtreding inmiddels al lang geleden is. Dat klopt niet, zegt het OM. Een medewerker heeft per ongeluk de boetes opgeschort. De fout werd onlangs ontdekt... maar toen waren er al tussen de 900 en 1200 brieven verstuurd. De informatievoorziening van NS had voor de tweede keer in een week last van een technische storing. Reizigers konden tussen 6 en 8 uur vanochtend op geen enkele manier actuele reisinformatie ontvangen. De borden op de stations bleven leeg en er werd niets omgeroepen. In de reisapp waren geen wijzigingen te zien. Inmiddels werkt alles weer, zegt NS. De oorzaak van de problemen is onbekend. Dinsdag was er ook een technische storing in de informatievoorziening voor treinreizigers. In de Duitse stad Weilheim in de buurt van München zijn vier mensen omgekomen bij een geweldsmisdrijf. Onder hen is ook de vermoedelijke dader. Volgens de Duitse politie waren de vier familie of bekenden van elkaar. Over het motief voor het geweldsmisdrijf in Weilheim is nog niets bekend. De bekende straatkunstenaar Banksy heeft in de Oekraïnse stad Borodjanka een kunstwerk aangebracht op een verwoest gebouw. Borodjanka is een van de voorsteden van de hoofdstad Kiev. De plaats werd al vrij snel na het begin van de Russische invasie bevrijd, maar is door de Russen grotendeels verwoest. De anonieme kunstenaar Banksy reist vaker naar conflictgebieden om daar kunst te maken. In 2007 plaatste die een tekening op de muur die Israël scheidde van de westelijke Jordaanoever uit protest tegen de isolatie van de Palestijnse bevolking. Het weer volop zon, in het noorden wat bewolking, het wordt 13 tot 16 graden, morgen zon en wolkenvelden en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.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 Met nu, Toebak Lee. Yes, tweede vindt van dit radioprogramma. Het wordt met het uur gegodig pijn ook hier. Straks de geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is dus vandaag 12 november. Ja, eerst even hier, Back. Ja, Dear Life, Beck Hansen. Mooi stemgeluid uit het streetje van alweer heel lang geleden. Colors, Dear Life, hier bij Toepak Leef. Tweede geluid vindt het radioprogramma. Kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door ben, de jaren... kijken naar de geschiedenis. Het is 2004. Jawel, er gingen 3.992.397 steentjes om. Daar gaan ze. <applaus> Heb je even... Zijn er wel veel hoor? Nou, ik stop ook maar. Ja, dat is natuurlijk Domino D. Heeft geen adres gegeven. Ze heette Domino. Zeker, dat is een nieuwe wereldkampioen. Uh, Wereldrecord uh, dat ze vestigt daar en met Domino D in 2004. Was dat Leo, hoor? Jawel! Met die, uh... Dat was toch niet met die. Uh, met het musje die opgezet staat ergens nu? Was dat in 2004? <coughs> Ik zal ja, eens kijken hoor. Dat zou best kunnen. Nou goed, dat was dus het in Leeuwarden. Verder nog uh, in uh, de bij een keer be kampeerboerderij... werd een trainingskamp van de Koerdische uh, partij, de arbeiderspartij. De PKK werd om, uh, opgelicht, opge, uh, nee, opgerold. En in de omgeving waren op andere locaties ook invallen gedaan. Uiteindelijk zijn er 29 aanhoudingen gedaan. De boerderij was al een gerame tijd dus een opleidingscentrum voor de PKK... Radicale moslims en in die tijd, 2004 was dat ook. Waren, was in, was in Nederland was, uh, ja, gebeurde dat vaker. En het was een kleine camping, vier grasveldjes voor wat tenten en caravans. En kan maximaal kan je er 40 personen kan je de huisvesten. Dus dat is een klein campingje en daar waren ze dus de hele tijd gewoon aan het oefenen. Ja, dat is wel bijzonder, deze PKK. Ja. Goed, wat nog meer? Nou, een bijzonder uh, artikel vond ik zelf. Op het proces van Keulen. Worden de Keulse communisten beschuldigd van hoogverraad? En denk je, wanneer was dat? 1852. Het is gewoon 170 jaar geleden. En zeven van de elf aanwezige beschuldigden worden veroordeeld tot 36 jaar vestingsstraf. En het was dus eigenlijk de eerste fase, werd besloten van de Duitse Arbeidersvereniging. Dus blijkbaar waren dat arbeiders die uh, aan het staken waren of zo. Oké. Okay. Hoogverraad, 36 jaar. Ja, nou, dat vind ik nog wel wat. 1923, Adolf Hitler wordt gearresteerd wegens mislukte poging. En dat gaat het ook over de bierkellerpoets. Uh, en Dat was in 1923, hè. En uh, dat is 8 november, was die uh, staatsgreep. Hij had dat goed voorbereid met nationalisten. En uh, ze gingen die uh, vergadering binnen en hij uh, schoot daar met een pistool in de lucht. En op verschillende plekken in Duitsland had hij ook uh, wapenbroeders gevonden. Die moesten dan bepaalde punten overnemen. En uh, dat lukte niet. Dat kon hij een paar uur volhouden. Toen uiteindelijk werd hij overmeesterd. En uiteindelijk heeft hij daarvoor in de gevangenis gezeten. Het grappige is, er zijn een verhaal over Adolf Hitler. Die had hij uiteindelijk zeg maar, een, uh, een vergadering van nationalisten bezocht. En hij vond maar een armzalig zootje. En dan dacht hij dacht, jeetje, wat is dit voor een armzalig zootje? Op een gegeven moment is hij boos weggelopen. Toen kwam een man achter hem aan. En die heeft hem uiteindelijk overtuigd om toch bij de nationalisten te komen. En, dat, en toen had hij uiteindelijk inschrijven, nummertje 7. En uh, dat is later heel groot geworden. En uh, nou ja, goed, dat is het begin van de nationalisten in, uh, in uh, Duitsland. En dit ging over de, de bierkellerpoets. Oké. Okay. In uh, 1638 wordt de Hortus Botanicus wordt opgericht in Amsterdam. En het, het grappige is dus wel van die Hortus Botanicus. Er schijnen dus heel veel uh, door over de hele wereld opgericht te zijn. En dan zie ik een hele mooie foto erbij. Maar dat is van iets in Brazilië. Maar ik, ik heb wel zo 1638, dat is heel lang geleden. Ik denk, ja, dat is echt lang geleden een keertje heen. Hè? Ja, dat zijn, zijn dus echt hele oude tuinen. Goed, 1918. De een zo machtige keizer van Duitsland vlucht na de Eerste Wereldoorlog in 1918 naar het neutrale Nederland. Na twee jaar in kasteel Amerongen komt hij in 1920 terecht in zijn laatste huis, huis Doorn. Tegenwoordig staat het huis leeg en is het open voor publiek. Maar de bezoekers weten steeds minder over keizer Wilhelm. In huis Doorn is daarom een expositie te zien over hem en de tijd waarin hij leefde. Het is echt een bijzondere man geweest. Hij, het mislukte in Duitsland. Is vlucht hij is daaraan naar het neutraal gebleven Nederland. Daar heeft hij dus heel lang gewoond. Hij zou eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog... dat heeft niet helemaal gered, want in 1941, 1942 overleed hij... Uh, zou hij weer teruggaan naar Duitsland. Maar hij bleef gewoon in Nederland wonen. De man was echt... Hij was, hij was geboren met een tang. Want uh, dwars, uh, hij lag dwars en zo. Dus uiteindelijk uh, zijn linkerhand deed het eigenlijk heel slecht. Die bleef achter, maar hij werd door zijn moeder eigenlijk niet voor vol aangekeken. Hij werd ontzettend gedrild om wel die linkerhand actief te krijgen. En je ziet het op foto's of filmpjes ook, dat die linkerhand die hangt een beetje zo erbij. Maar uiteindelijk moest hij paard rijden, viel hij heel vaak van het paard af. Hij is echt gedrild en uiteindelijk is hij toch Duitse keizer geworden. Dus hij is echt van heel ver gekomen. Zo knap hoor. En uiteindelijk nou, is hij in Nederland gestorven en is hij ook hier begraven in Doorn. Wilhelm okay. Wel, het zweaide. helm? De tweede. De tweede helm moet ik pakken. Okay, sorry. Het is vandaag precies, precies een jaar geleden dat er weer een persconferentie was in Nederland met oh ja. nieuwe coronamaatregelen. De horeca moest weer weer eerder sluiten. En, uh, en het was ook weer zo van de anderhalve, anderhalve meter samenleving keerde weer terug op plekken waar geen coronabewijs verplicht was. En mondkapjes verplicht te dragen, maar die werd ook weer opnieuw ingevoerd. Nou, ik heb het idee dat we dit jaar de dans gaan ontspringen. Huh? Ik, uh, ja, ik denk dat het meevalt. Ja. We ja. kunnen toch, met... ik heb alweer flink wat collega's gehad die allemaal voor de tweede keer al corona hebben gehad. Ja. Dus uh, ik zit te wachten op mijn update. Ja. Het, het kan toch niet zo lang meer duren, zou je denken? Nee. Nou goed, en wat gebeurde er nog meer in 2000 en, wat was het, 2001 of zo? Dit? Ja, ik ja, okay, heb yep. Waar was jij toen Q op 12 november 2001 van start ging? Op 12 november 2001 was ik in West-Vlaanderen. Ik zat in de auto te wachten, want ik moest toen voor Dekkers en Ornelis ontbijtjes uitdelen. Jazeker, en dat was de start van Q-Music in België. En uh, goed, ze dus ja. hebben nog steeds een heel groot marktaandeel in uh, België, Q-Music. En ja. ze gaan nog steeds verder. En elk jaar hebben ze weer een nieuwe kreet die ze gebruiken, die ze lanceren. Ja, hoor je dan nou weer dat accent weer, hè? Ja, charmant. Delen. Ja. ja, dat was charmant. Maar het is een ander land, hè? Dus Ik vind, dat... charmant, en dan, Ik vind ja, het charmant. Ja, zeker charmant. Ik heb niet het idee dat Belgen... Nou ja, we hebben wel veel domme Belgen mopjes natuurlijk, hè? Dus uh, zou dat echt door het accent komen? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. En net Goed. zoals dat Schotten ook uh, uh, verguisd worden door Engelsen, omdat ze ook zo'n accent spreken. Ja, ik heb geen ja. ik durf dan ik te zeggen. Nee. Goed tot zover even stukje geschiedenis. Straks hebben wij meer geschiedenis. Maar eerst even hier de Arctic Monkeys uit de periode dat ze nog wel leuke muziek maakten. Waar zijn ze nou toch mee bezig? Het is zijn Franse chansons, maar dan niet Engels. Ja, die gezindheid toch? Dit is gewoon de Hellcat shadowland. Wat? Het serieus.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 Track. I took the batteries out my mysticism And put them in my thinking cap mm -hmm. She's got a telescopic hallelujah Hanging up on the wall For when it gets too complicated In the eye of the star sha la Ik zeg altijd, schrijf een langer stukje tekst, dan hoeft dit niet. Maar ja, goed. Ja, Hell Hellcats van Arctic Monkeys. En momenteel zijn ze echt helemaal in de chansons beland. En is het een soort verdieping van de carrière, denk ik. Ik denk dat de zanger straks solo gaat. Dat gaat altijd al. echt als je in een rockband. Dan heb je de zanger. En die zanger wil zich even toch iets meer van zijn gevoel laten zien. En dan gaat hij solo. En dan wordt het altijd een hele aanstellerige muziek. Ja, sorry. Dat ik er eens over nadenk. <Sie> te... Jawel, we gaan weer kijken wie die jarig is. Langs... Zeker, helaas is ze niet meer onder ons. Ze zou vandaag 93 worden. Haneli Korslaar. En zij is natuurlijk de hartvriendin geweest van Anne Frank. Ze is overleden op 28 oktober. En uh, ze was verpleegkundige. En ze, ze hebben elkaar ontmoet in Duitsland. Waren, of in, nee, in Nederland. Ze kwamen, waren gevlucht. In de jaren 30 van Duitsland naar Nederland. In Amsterdam kwamen ze elkaar tegen, zaten elkaar in de klas. En uiteindelijk werd, uh, werd Arne Frank natuurlijk opgepakt. En ook uh, Hanela werd ook opgepakt. En kwamen ze elkaar tegen in Bergen belsen. Deze Hanela heeft echt zo ontzettend veel over Arne Frank geschreven. Ze heeft films gemaakt. Het is pas geleden ook nog een film in première gegaan. Over, over de relatie, over de vriendschap die ze hebben. Het is, het is, het is mooi wat zij heeft ja. afgeleverd. Dus. Helaas, niet meer onder ons, maar een mooi leven gehad. Dat sowieso. Wie is er meer meerjarig? Ja, Arthur Tavares. Ah. Ja, van. Uh, ja, Tavares. Was, uh, ja, hij was uh, vandaag uh, geboren. En hij is van. Uh, oh, dat, dat kan ik echt niet vinden, maar hij heeft dus die hele bed gehad. En dat was dat uh, met hele bekende muziek. we waren Vijf broers Tavares, hè? die kwamen uit New Bedford. Oké. Okay. Heaven was miss, missing an angel. Ja, dat was natuurlijk. Must he. be missing an angel. Dat ja, was echt, echt een heel leuk de. nummer. Het was eigenlijk net zo. The Jacksons. Ja, ja, Daar waren er ook vijf. Daar waren er ook vijf. Maar ze zijn toch uh, volgens mij beter terechtgekomen dan de uh, Jacksons zelf, denk ik. Ik heb geen idee. Dat de Jacksons dat toch wel uh, eigenlijk wel een beetje prettiger uh, leven hebben gehad, denk ik wel. Oh. Ik heb helemaal gezicht op. Nee, nee. <laughs> dat is goed. goed, ik denk dat Jacksons wel populairder zijn geweest dan de Tavares natuurlijk. Ja. Jacksons waren even toch iets populairder, nog iets hipper dan de Tavares. Het was een beetje stoffige jaren zeven, heb ik altijd het idee. Echte, uh, zo, ja, een beetje rhythm and blues. Hè? soul Ja, degene die ook vandaag 93 <tomt> zou worden, maar ook al een hele tijdje iemand onder ons, Grace Kelly. Ja, ja. bizar verhaal over de actrice <tomt <tomt> op 22-jarige <tomt> leeftijd maakte Max haar Eerste film, vooral met Albert Hitchcock, heeft ze heel veel films gemaakt. Ze heeft het een Oscar ook gekregen voor een of andere. Film. Maar ze was een heel aantrekkelijke bruid voor Prins Reinier. Ze was katholiek namelijk. Ja. En uh, Prins uh, uh, Reinier was eerst nog geweest met een andere een Franse uh, uh, vrouw. Maar die was onvruchtbaar, dus die heeft hij weggedaan. Want hij wil natuurlijk wel nazaten produceren. Later heeft ze wel nazaten gekregen. Dus of ze nou echt onvruchtbaar was, weet ik niet helemaal deze Franse actrice. Maar goed, uiteindelijk is ze dus met Grace Kelly getrouwd. Toen is zij geen actrice meer geweest, maar op... Tragische, uh, op tragische dag in 1982, 14 september, reed ze over dezelfde weg die ze ook aflegt in de film van Alfred Hitchcock en is ze daar over Toen kreeg ze een broer op haar 52e overleed ze daar. Dus echt maf, op dezelfde kronkelijke weg die ze uh, in 55 reed voor een film. Ja, in 82 overleed ze. Chris Kelly, ja. Een bijzonder verhaal van deze dame. Ja, de, de heer Neil Young is uh, geboren op 12 november 1945. De goede man is nu 77. Maar ik zag hem weer op uh, vandaag in de muziek... zag ik weer een leuk weetje dat hij toen hij 12 werd in 1957... heeft hij een ukulele gekregen op zijn verjaardag. Ach, nooit. Misschien is dat wel de aanzet geweest om te beginnen. En hij, hij heeft zich laten aangesloten bij Crosby, Stills en Nash... En Young, de laderhand. Oh ja. En uh, volgens mij uh, is hij toen op een gegeven moment eruit gegaan. Het was alleen maar Crosby, Stills nest, of zo. Ja, klopt. Ik wil wel dat bijna met de groepsnaam zit. Oh, en Young, en die, en nog ja, meer, ja, ja, en ja. die, oké. Okay. Maar als je zijn hoofd ziet, het lijkt er heel erg op een personage uit Harry Potter. Ja, klopt. <laughs> Karakteristieke koop gewoon. Ja. Nou, kop gewoon. Vandaag is hij jarig, ik weet niet eens hoe oud hij geworden eigenlijk is. Hans Sibbel, oftewel Lebbes uit Lebbes en Janssen. En dan kan ik natuurlijk niet uit laten om altijd even iets te laten. 64. 64 wordt je vandaag, Hans Na Na de verschrikkelijke beeld uit Oekraïne verklaart Mark Rutte dat Nederland en zijn partners niet zullen rusten. tot de daders ter verantwoording zijn geroepen. werkelijk. Echt waar, meneer Rutte? Gaat u echt die jongens van 19 en 20. die deze slachting hebben aangericht oppakken? Meneer Rutte, meneer, ik roep wat de mensen willen horen. meneer, ik geef mijn bek ook maar een duw. meneer, ik ben diep geschokt en we gaan nu echt actie ondernemen. Man is gewoon scherp van de tong. En pas geleden ging hij ook de keer over Voor mij afgelopen keer. ging hij ook weer over mensen die op trastjes zitten met Trasjes. weet je wel? Met venigieters ja. aan, weet je wel? Ja, ja, ja. Nou, hij ging er helemaal op los en hij heeft echt wel een hele scherpe uh, visie op de wereld. Hans uh, Sibbel, hij wordt vandaag uh, 64. Ja, dat ja, ja. is uh, wel een leuke vind, inderdaad. Ja. Uh, is ook een geboortedag van Auguste Rodin. En uh, die man is in 1840 geboren, dus hij is al lang niet meer onder ons. Maar hij is heel bekend van het beeld de Denker. Die dus oh, is ja. een man zo ziet zitten, weet je, met dus uh, die is, uh, het is zijn geboortedag, dus ze zullen ongetwijfeld wel iets leuks gedaan hebben twee jaar geleden. Want dan is, toen was het zoveel jaar. Dus, uh, nou, ja, Oké. Okay. Vandaag wordt hij 56, bijna leeftijdsgenootje, Wessel van Diepen. En Wessel van Diepen is uh, op 17-jarige leeftijd is hij naar uh, de VS gegaan en kreeg een vriendschap met een DJ, Layman uh, James. En uh, dat was bij een lokaal stond daar in de buurt in Los Eens, die hij heel populair was. En daardoor kreeg je alle inspiratie om hier in Nederland ook, zeg maar... Een, een carrière te starten. En hij had een beetje een Amerikaanse stijl. Net zoals uh, RM Curry natuurlijk. En maar uiteindelijk is deze Wester van Diepe, die bij de volle vrijdag lang van Veronica zat... maar ook bij de VARA 9-11, Wester van Diepen... presenteerde hij ook Countdown. Maar ook was hij verantwoordelijk voor dit. De Venga Boys heeft hij groot gemaakt. Hmm. En wat nog misschien nog mooier was, was dit. L.A. Styles... En James Brown is dead. Even uh, smakelijk gelachen James Brown, want die leefde toen nog. Dus. Oké. Okay. Uh, vandaag is jarig en hij wordt uh, 79. Brian Hyland. Ik weet of je hem kent, maar hij is heel erg bekend... met een lid van uh, Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini. Ja, natuurlijk. Serieuze popmuziek. Ja, en Sealed With A Kiss. Oké. Okay. Dat is toch wel echt een, uh, een heel week liedje, maar... Ik heb, als ik dat nummer hoor, dan zie ik mijn moeder weer in de woonkamer staan te strijken. Hoe, ja. Gewoon het simpel leven en de, oh, mooi. Het is mooi. Ja, ik ja. zie het meteen voor gewoon een strijkplank en de man die zit. Uh, een vrouw, en, en, die, zij, en, en hij uit de radio, die muziek. En, ja, precies. En dan met zijn grote sigaar gewoon die hele bal zo in de, in de kamer te stomen. Dat dus je denkt, ja, waarvoor heb ik eigenlijk de was goed gestreken en waarvoor doe ik ja. er zo vermoeid voor? Nou goed, vandaag uh, is hij uh, is, uh, is al, is al lang overleden. Ik heb het over John Walker. En uh, hij heet eigenlijk John Mouse. Uh, maar op een of andere manier heeft hij ja, identiteitsbewijs gekregen van een John Walker, en die was ouder. Dus daardoor kon hij op 17 jaar leeftijd optreden. En John Walker ken je natuurlijk van dit. Ja, samen met, uh, wat was het ook alweer? Een andere man. Heeft hij de uh, Walker Brothers opgestemd? Walker Brothers, ja. Die, uh, en hij speelde klarinet, saxofoon, gitaar. Hij was echt een kindsterretje al op jonge leeftijd in allerlei films. En hij I had, had ook het had... lied If You Go Away, yeah, On the... A Summer's Day. Uh, dit is ook van hem bijvoorbeeld. No de stem, hè? Brass. Oh, wat mooi dit. Ja. Oh, lekker strak. Mm. Lekker glad. Geen scherpe. Met Scott Just Engel had hij dus samen de Walker Brothers en uh, ze zijn uiteindelijk ook uit elkaar gegaan. Hij was bevriend met Richie Valence. Hij heeft ook de kist gedragen. Richie Valence, die met Buddy Holly oh? naar beneden kwam. Oké. Okay. Yeah. Ja. John Walker overleden in, uh, 2011, mm. Goed. Walker overleed in 2011 op 67. Ja, nou, ik heb nog wel. Uh, een paar uh, Davina, Michelle is jarig vandaag. Liever niet. Nee, die wil niet, je niet, niet, hè? Niet die plaat draaien! Nee, nee, nee doen, we niet, doen we niet. En Lange Frans en Jody Bernal. Oh ja, Cassie. Kenoch. No. Ja. ja, het grappige is, hij nam afscheid van zijn familie op, um, wat was het, ook op uh, uh, Colombia. Colombia, daar is hij geweest, ja. En toen kreeg hij een cd met Spaans-talige nummers erop. En er stond ook Cassie uh, Kenoch op in het Spaans. En toen heeft hij het vertaald... En uh, toen kom je bij Your Big Break. Talentjeug van ETL 4. En toen is je ontdekt. Ja. Uh, wat heb ik hier, maar mag ik nog een andere. IQ, IQ is 96. Oh, dat is. Uh, ja. Die, uh, die uh, uh, Itchipici Tinimine. Ja? Yellow Dolca Potbikini. Ja? Nou ja, in ieder geval die is ook nog uitgebracht door Albert West ooit. Teden oh. jaren later. Oké. Okay. Ik heb hier geen woorden aan toe te voegen. Nee, gewoon. nee. Smoking <laughs> wheelham. Dat is wel verder. Ik vraag me weer groen word. Running down the street is just a dream. think I think I need to wake up again. Is the light yet? van die uh, leuke kindsterretjes maken dan muziek. Tegan en Sarah. Wat de fuck, die zijn 42 jaar oud. Gaan we nog serieus de muziek maken, of niet? Nee, sorry. Ja, uh, dit is een, een, een eigen tweeling. Tegan en um, Sarah Queen. En uh, die zijn al 42 jaar oud en maken al heel lang dit soort muziek. En uh, dat is hoe je bij toepakleeft ook voorbij natuurlijk. Goed, het is alweer tijd voor de te berichten. Wat vroeger dan normaal. Maar dat mag ook wel eens een keer. Echt? We zijn altijd zo laat. Nou, laten we nu even wat eerder doen. De verlichting. Voor deze donkere dagen is weer opgehangen in het centrum. En uh, de ondernemersvereniging hebben dat weer gerealiseerd. Ze altijd even uh, ...heb je, je contributie betaald. Ja, nou kom op jongens met je geld. Dan kunnen we die, uh, die verlichting weer ophangen. En die is geloof ik ook vernieuwd. Hij is ook weer duurzamer gemaakt, geloof ik. Ik heb vorig oh. jaar al gelezen. Dat is duurzamer gemaakt. Dus hij uh, zal minder warmte afgeven. Dat is heel mooi. En verder hebben ze nu. voor Sinterklaasfeest van uh, morgen komt hij aan. Vanmiddag. Vanmiddag. Vanmiddag komt op uit. 1 ja. Om één uur? Komt hij op het strand aan. Ja, Komt hij op het strand aan. Uh, hebben ze namelijk ook nog uh, spoelt hij aan. Spoelt hij aan, echt? want ja, natuurlijk, logisch. Want die ja, boot is natuurlijk. Ja, schippers ze Ja, schippen ze Dus nou, neem maar wat handdoeken mee. Kan met z'n allen kan je hem afdrogen. Drogen maar even lekker af, joh. Maar goed, uiteindelijk um, hebben ze in het centrum nu speakers opgehangen en dan komt er dus Sinterklaas en kerstmuziek eruit. Oh mijn god! Als je daar in de buurt woont, sterkte. En uh, de de favorieten zijn al aangevraagd: Wham en Bing Crosby. Mogen niet, sorry. Mogen niet. Nee. Mogen niet. Die mogen niet oh, worden aangevraagd. Okay. Daar zijn ze helemaal klaar mee, de bewoners. Ik heb een, een, een, nog een nieuwtje. Dat vanmiddag om ja. half twee worden vier Stolpersteinen uh, geplaatst. Uh, aan de zeestraat 21 te Zandvoort. In de, in de wezigheid van de burgemeester David Molenburg en familie Boemendaal worden deze geplaatst op de plek van de voormalige slagerij van deze familie, want van dit gezin overleen alleen Philip Bloemendaal de Holocaust eronder te duiken en hij is naderhand bekend geworden als de stem van het Polygoonjournaal. Journaal. Oh ja. Oh, bijzonder, dat? ja, maar ja die, die, die, Het heet eigenlijk in het Nederlands struikelstenen, stolpersteinen. Die worden door heel Europa verspreid als monument voor de slachtoffers van het nationaal socialisme. En ze worden in het trottoir aangebracht voor de vroegere huizen van mensen... die dus verdreven, gedeporteerd, vermoord of zelfmoord gedreven zijn. Dus uh, om half twee. Ja, mooi. Goed, het feest rond de 75 jaar Frituurs d'Anfer... Dus uh, afgelopen zondag gevierd. Ja, en elke klant die er kwam kreeg voor 75... Ja, 75 jaar, 75 cent... kreeg ze namelijk een grote zak met fruit. En er werd ook ge champagne geschonken. En uh, er was ook nog een uh, Franse zangeres... die alle Franse chanson te gehoor bracht. En Claudia Pieters, de eigenaar van de, deze... Uh, Ficture d'Anfer... die uh, is al de derde generatie binnen de familie. De opa begon in 1947 met, uh, met de, deze tent. En die heette John. De vader nam het over, die heette ook John... En uiteindelijk heeft zij het overgenomen. En zij is ook getrouwd met een John. En uiteindelijk, wie het nu overneemt... geen idee, maar je kan je aanmelden als je John heet... dan kan je het misschien overnemen de tent. Dus ze willen natuurlijk wel die 100 jaar volmaken. Dat zal mooi zijn. Ja, zeker. 100 jaar die... De GGD Kennemerland hervat het vaccineren in de wijk... voor de herhaalprik. Locaties zijn dus te zien op vaccinatie in de wijk. En als we kijken voor Zandvoort... pluspunt... Op vrijdag 25 november en op 9 en 23 november is dat in het pluspunt van 10 tot 1 uur. Dan kan je dus alsnog een herhaalplik komen halen of ze helemaal naar Haarlem. Ja, ze, kan, ze halen je nog niet uit huis vandaan. Dat, is <laughs> ja. toch, dat hadden ze wel bedacht natuurlijk, dat ze met uh, het leger zouden inzetten en uit het huis trekken. Maar dat gaat toch niet door. Startevaluatie parkeerbeleid via www.startvragenlijst.nl-zandvoort. Uh, www uh, nou, je kan ook een QR-code even opsnorren in de stand van En dan kan je hem invullen wat je ervan vindt. Want er zijn toch allerlei dingen veranderd sinds uh, 1 juli 2022. Uh, indeling, nieuwe vergunning, indeling van gebieden, tarieven. En nou goed. Uh, en uiteindelijk zijn er echt een aantal bewoners die vangt persoonlijke brief. Om de evaluatie goed, zo goed mogelijk te krijgen. Dat, dat niet alleen mensen die uh, ergens tegen zijn uh, iets invullen, maar ook mensen die blij zijn met. Uh, met de verandering. En uh, deze uh, uh, mensen die die brief krijgen... is willekeurig. Niet dat ze alleen sturen naar mensen die positief zijn. Maar gewoon echt iedereen moet... ze moeten een goed beeld krijgen gewoon wat, wat, wat, er, wat er aan de hand is. Ja, zeker. Ja. Uh, komende zondag, dus niet morgen... maar volgende week, 20 november... staat de gezondheid van de bewoners van Zandvoort voorop. Want uh, je kan een inzicht krijgen... over jouw fitheid... en uh, wat voor beweging je zou moeten doen... Uh, in de Corfers Sporthal... Of nee, wat zie ik hier nou? Adres? Blauwe tre, Bluida, Volgens mij was het in de Corvors Sporthal. Maar het is dus zo van... Uh, in, ja, in de Corvors Sporthal, de test duurt ander, anderhalf uur. En je kan gratis deelnemen. En je kan aanmelden via jouw.teamsportzusters.nl. En dan Zandvoort. En dan kom je vanzelf verder. Maar uh, het staat ook al in de krant en zo. Dus uh, komende dus, uh, zondag of 20 twintigste. Meld je aan en uh, laat uh, die test doen. Dus anderhalf uur. En, oh, oh, dat is niet zomaar even een testje dan? Ja, nee. Het is, uh, de test is gericht ook op uh, het inzicht in de dagelijkse verrichtingen. Zoals tillen met boodschappen, traplopen, voorwerken, pakken, zitten, staan. Allemaal bewegingen die be heel belangrijk zijn voor het behouden van de zelfstandigheid. Misschien moeten ze ook uh, een parcoursje uitzetten voor fietsen, ja, ja. elektrische fietsen. Met hier en daar een muurtje. Ja. Ja. En dat is dan zeg maar in het begin... Kijken uh, hoe je reactievermogen is in het wegen. donker ja. met een wijntje op. Je ja, zeg, halfwege worden wat wijn geschonken. Want het wordt toch wel een leuke morgen gemaakt. En dan mag je het parcours nog een keer afleggen. Kijken wat er gebeurt. Ja. Ik, ik heb zomaar het idee dat ik wel weet hoe het afloopt. Misschien kunnen ze wat kussens eromheen neerleggen. <laughs> hoe loopt dat af? Spannend hoor. Kijk op internet naar de beelden. Zeker. Daar gaat de wekker. kijk, dit hoor. I'll be back. Zeker, dat mag. Hij wordt uh, regelmatig gedraaid. Hier toe door Cinema Club. Keep on smiling. Zo heet En dat heette Lucky. En uh, ja, vandaag nog in een krant te lezen. Ik heb altijd wel respect voor de man. Ja, een touwtje uit de brievenbus. Ja, dat was natuurlijk een verhaal van was zes jaar geleden. Ik heb het over Jan Terlouw. Hij heeft weer een nieuw boek geschreven. De wankelende toekomst. Dat gaat over iemand die uh, heel geobsedeerd is door het verspil. De verspilmilieu, dat het anders moet. Alles wordt maar verspild. En de man wordt aanstaande dinsdag voor die 91, hè? Man die vroeger toen ook D66 leidde. En hij is eigenlijk gewoon fysicus. En uiteindelijk is hij de politiek ingerold. En omdat hij voor zijn kinderen regelmatig, s'avonds... Heel lang geleden dit, hè? Heel lang geleden. Verhaalt hij voorlas, zei zijn vrouw even met... Ah Jan... Die verhalen zonder man. Je vertelt ze, maar nu zijn ze weg. Je moet ze misschien opschrijven. Nou, dat wilde Jan ah. Tlau helemaal niet. Ja. En uiteindelijk is hij toch die verhalen gaan opschrijven. En daar zijn allerlei boeken uit voorgekomen. Maar hij heeft ook heel veel boeken geschreven. Ongelooflijk wat die Jan Tlau allemaal heeft geschreven. Nu heeft hij een nieuw boek geschreven. En uh, afgelopen week hoorde ik hem in een interview zeggen dat hij eigenlijk die milieuactivisten. die dan zichzelf vastplakken aan een schilderij. of uh, schilderijen bekoligen met, uh, met soep. dat hij er eigenlijk wel respect voor heeft. Oh. dat jij had zoals, ja eigenlijk die die tonen wel iets zijn schilderij is ook hartstikke leuk het verleden maar het gaat om de toekomst hè de toekomst moet ons veilig stellen dat we daarmee verder kunnen dus deze Jantelau die maakt zich steeds uh, de noem je dat het, uh, het, uh, het ja hart voor de toekomst dat er echt al iets moet gaan veranderen en uh, nou goed dat de boek gaat daarover dus dus uh, Jan Ja. Okay. Wat zie je te lezen? Ja, er is een uitvinder, uh, Oculus Rift. Die heeft een VR-bril gemaakt. En die schijnt de gebruiker echt dood te schieten als hij in het spel doodgaat. Ja, ja, ja. Hm? het klinkt als een martelwerktuig uit een horrorfilm. Ja. Maar het is een bril. Uh, en uh, er zitten drie buisjes aan de bovenkant van de headset. En die laten je frontale hersenkwap exploderen. Waardoor je doodgaat in het spel dat je speelt. Ik weet niet of, dat, uh, of je hierdoor misschien een zombie wordt. Dat is echt, uh, maar het heeft dus wel heel veel effect. En voor de rest lijkt die bril heel erg op een gewone Mita Quest Pro. En uh, hij zegt ook van ja, het idee dat je je echte leven zoveel mogelijk kunt ver, verweven, laten raken met je virtuele karakter, dat is wel fascinerend, vindt hij zelf. En uh, ze vinden ook dat uh, die beslissingen in de virtuele wereld ook best effect mogen hebben op wie je echt bent. Okay. Dus ik weet niet of er nou hier en daar mensen niet op hun werk komen, omdat ze dan die... gewoon liggen en dat, de, dat ze een geëxplodeerde voorhoofdkwaf hebben. <lacht> en dat het gewoon klaar is. Maar dit, is echt, dit is serieus kan je echt doodgaan met zo'n... Nou ja, uh, uh, hij is heel druk bezig om te experimenteren, om te verbeteren. En gebruikers te verbeteren, oké. Okay. En gebruikers verder onder te dompelen in een overweldigende, zintuiglijke ervaring. Okay. En uh, hij zegt dan: ja, het is wel heel. Ze zijn er aardig op weg om nieuwe, echt NERF gear. Het nerve, hè, dat zijn je zenuwen. Yeah. Dus uh, ze willen echt je zenuwen, echt uh, de ervaring geven dat je echt doodgaat. Misschien kan je op die manier. Dat zeg ik dan weer. Maar misschien wel een bijna doodervaring kan je misschien al sceneren. En dan even. ben je even in die tunnel en dan, dan Jezus op je schouder, van. Het is je tijd nog niet. En dan ga je weer terug. Dat is natuurlijk wel heel grappig. Oké, okay, maar nu hoor ik een doodervaring. Dus het is niet dat je echt doodgaat. is. Dus nou ja. Is hij zegt hier wel dat hij, als je in het spel doodgaat, dat hij. Maar dat is toch niet zo moeilijk. Je kan er gewoon een pistool erop monteren. en als het klaar is, schiet je gewoon <laughs> een kogel Je, je boven over. of je beeldscherm zo. En dan doe je gewoon rustige roulette even draaien aan die. Uh... Hij moet toch even. na... hij moet toch even Daar uh, komen we hier zeker op terug. Ja, hij, hij moet toch <laughs> even verder uitzoeken hoe hij het kan perfectioneren. De ja. is dood, toch? <laughs> niet zo moeilijk, Dat Ik, is vind, het wel, ik vind het wel heel niet. bijzonder. Ja, het is zeker een heel bijzonder. Dat had ik ja. ook wel een beetje begrepen. Yes, hebben toen was ik klaar. En gebruik hem af en toe wat crack. <laughs> ja, die vindt, die vindt. Bye Zoek altijd een beetje een linkje met Dad Banksy, omdat namelijk uh, ja, het poppetje van uh... Deze gorilla's is op dezelfde manier vormen gegeven als Banksy vaak zijn schilderijen maakt. Oh. En Banksy is nu ook nu actief geweest, geloof ik. In de, de Oekraïne heeft hij op heeft een uh... de muren gekalkt. Ja. Daar kan je geen geld van vragen hè? bij een Banksy, want hij probeert een beetje te overleven. Want hij probeert de schilderij te slijten. Ja, misschien dat daardoor misschien dat pand ook uh, geen doelrit wordt voor uh, een uh, raket of zo. Ja, Russen dat hebben dat daar dat heel veel kan... respect voor. <laughs> ja. Jazeker. Ongetwijfeld. Ja. Banksy, nooit van gehoord. Sir. Maar wel ongelooflijk, dat gisteren uh, zag ik wel beelden voorbij komen. Dat uh, in uh, Garkov uh, natuurlijk, en dat een heleboel mensen nu aan het feest vieren zijn daar. Ja. Dus, uh, maar wat ik ook wel gehoord heb ergens van de week: van, dat de uh, Russen dan misschien wel uh, nare cadeautjes achtergelaten hadden. Van, uh, ik hoorde iets van granaten in voetballen en dat soort dingen, weet je wel? Ja. Dus, uh, ja. En ik denk uh, ik van, nou ja, ik. Ik, ik, ja. ik hoorde. Ik, op, iedereen is de feeststemming daar in. Uh. Hoe heet het ook weer? Garkov. Uh... Garkov, ja. En uh, zelfs uh, uh, uh, Victoria Komplenko zat gisteren bij OP1. Ja. En die ging nog even bij de doeken doen. Nou, het is nu niet echt een reden voor feest, Want heel veel mensen kunnen niet terug. En ja. er liggen hier en daar nog mijnen. Dus het is nog niet echt fijn om daar echt zo met je vrij rond te lopen. Ja, ze had het ook over een documentaire. Hè, die gemaakt was voor, voor jonge, door jonge Russen. Ja. En uh, over hoe zij daar opgevoed werden. En hoe zij uh, in het leven staan. En hoe zij zullen moeten leren leven. Dat, uh, doordat Rusland begonnen is, dat dus er zo mensen overleden zijn, nou, overleden uh, vermoord zijn. Ja, ja. Er we moeten weer iets nieuws gaan opbouwen daar in ja. Oekraïne. Nou, goed. Dat, uh, ja, je hoort soms verschillende verhalen. Een paar maanden geleden hoor ik nog van, nou, het kan niet zo lang meer duren. Het is allemaal afgelopen. Ja. Maar goed, het is de vraag natuurlijk gaan ze die dam niet bombarderen nu? De Russen? Want nou, breng ze niet op een idee. Russen, ze, zijn, Niks vertellen. De Russen nu. zijn daar natuurlijk uh, nu weggetrokken. Dus uh, dat was ook nog een verhaal met die kerncentrale die dan koelwater oh. moet hebben. Goed, nou, een ander dramatisch verhaal is in, de Bel in België is zijn ze toch wel in rouw ongedompeld naar de moord op agent Thomas? 29-jarige diener werd donderdagavond in Brussel neergestoken door een geradicaliseerde Jasmine M. Zijn man. En die heeft al eerder in gevangenis gezeten tussen 2013 en 2019. Dat was voor diefstal en geweld. En nu uiteindelijk is hij dus geradicaliseerd. En deze Jasmine heeft eigenlijk donderdag zelf, heeft hij zelf al aangegeven bij, de politie, bij het politiebureau. Daar wilde hij ook de agenten al bedreigende iets aan doen. En uiteindelijk uh, is hij weggegaan. En toen is hij opgenomen in een uh, psychiatrisch ziekenhuis. En enkele uur later vernam de politie dat hij eigenlijk weer weg was gegaan. Dat hij was losgelaten En weer een paar uur later, oftewel s'avonds om 7 uur... verscheen Jasmine in de buurt in Brussel. En uh, daar was de politie bezig. En hij rukte een politievoertuig open en stak daar agent in de nek... En ook nog de, bijen, of de, de andere man die daarnaast zat, werd ook gesteken, gestoken. En uiteindelijk deze uh, agent, deze um, Thomas, is later aan zijn verwonding overleden. Dus dat is, het is een heftig verhaal. En je nou. zegt, wat is hier nou fout gegaan? Die gast zat gewoon in psychiatrische inrichting en uiteindelijk gewoon weer losgelaten. Ja, gedwongen opname. Het is niet zo makkelijk tegenwoordig. Nee. nee. Al die rechten die mensen hebben. Hier hè? tekenen. Ik teken toch niet. Ik ga toch weer weg. Gaat terwijl... toch maar, gaan we naar buiten. Uiteindelijk zijn ja. dossier toch wel duidelijk was dat hij wel heel veel dingetjes op scherfstok had. Jezus. Ja, Maar hij, hij is, hij is u zelf ook dood? Ja, uiteindelijk is hij niet geschoten. Oké, okay, ja. heel goed. Maar. Ik bedoel, anders moeten we hem weer jaren verzorgen. Ja. He? Maar het schijnt dus zo te zijn. Ik, ik lees nu ook een bericht. Dat stalkers steeds meer ex-partners uh, aan het intimideren zijn. Via slimme camera's, lampen en alarmen. Weesje? Weesje? He? Is het weesje? Is het? Very sure alarm is dat? Wist je? Oh, We, oh very sure. sure. Nee, weet ik niet. Ja? Maar uh, onderzoek van RTL Nieuws uh, laat dat zien. En er is dus uh, gewoon ook een man... en die had dan via die Google Home Speaker in het huis... is ja. die gewoon gezegd... schat, ik hou van jou. En uh, het is natuurlijk heel erg uh, intimiderend... als je uh, gewoon in je huis loopt... en dat je ergens weet gewoon dat iemand met camera's jou uh, aan het volgen is. Dus uh, doe die laptop dicht. Ja. Leg je telefoon uh, met de camera naar beneden. Ja, zeker. En uh, ja... Ja, maar, of dit, dit, zet hem uit. Zet en het is zo heerlijk als er een, een stem in het huis zegt... alles is goed, ik heb alles afgesloten voor u ja, maar niet als dat iemand is die je bedreigt. nee. dan denk je van, oh, hij zit binnen. Er maar zijn ja, wat heel wil veel je nou. Over gemaakt. af en toe heb je wat bugs op dat systeem gewoon. Ja. het is toch bizar dat van verduiker sure ook dat alarm echt dat je dan zeg maar die kan dan in je huis roepen. ik heb ergens bron geconstateerd. ga naar buiten. die van gast, moet je er even niet mee. maar ja, het is, schijnt dus wel zo dat in Nederland in Europa een van de koplopers is in het gebruik van die slimme apparaten. ja, ja, ja. en uh, de slimme thermostaat is er een van. de speakers met stemassistent, een verlichting, beveiligingscamera's. Er zijn tientallen apparaten die uh, gebruikt kunnen worden. Hè? Dat is echt heel erg. Yo, ik heb al gewoon iemand naast me slapen met een hele slimme stem. Die echt uh, kan zoveel aanwijzingen geven. Ja, ja. denk ik ook wel. Ja, dat is echt... Uh, ja. Ja. Hey, maar ik heb nu uh, een plaat voor je klaarstaan. Oh ja, natuurlijk. We gaan de Jolande keuze Ja. doen. En, Wat en, ik ja, ik die, die, die, die heb ik gisteren Voordat gehoord. Voor ik je weet, uh, doe ik het al weer niet. Claude, Claude met La Dada en Mont Dernier Mo. En die was gisteren bij Eva Jinnik. Ik vond hem mooi. Nou. Dus uh, geniet ervan. Dat ze worden, dat is mijn mot. Wie denkt je dat je bent? mijn hart dat breekt de soort. Stemmen mij als bij de deur. cœur. Oui, mijn cœur. Is dit de laatste ronde? Is dit de fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On être ensemble voor toujours. Stemmen mij nog, gaat naar door. Ik hoor ik hoor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 Et j'oublie tout le monde, cette musique ni de sorte L'arbre m'a danse un tour de son nom des carontaires Et toi après m'avoir dansé Tu voulais retourner Tu voulais quoi C'était ton choix Mais c'est que t'as oublié C'était Mimano Tram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 Ja. Oh, nee, Klot heet het, hè? Ik dat is de... we... ah, kloten. Niet Klot, Nou, jouw uh, smaak uh, zit er helemaal niet op te wachten. Klot, en het heet. Uh, de, de, vooral de tekst vind ik wel heel interessant. La, da, da en De da, titel da, is ook da, La, da, da. La, da da. En, la da, uh, da, da, da. Het leuke is gewoon dat hij pas 19 is. Oké. Okay. En uh, hij uh, woont dus pas uh, 10 jaar spreekt hij ja. Nederlands. Ja. Ja. Voor duidelijkheid. Ah, waar... Oh, precies. Ja. Ja, oh, even duidelijk. Oh, zeker. Ja, dat is even, even weten, natuurlijk. Ja. Zeker. ja. Maar wat wil je meer over die man vertellen? Of was dat nou heel ja, dat, dat, hij lijkt erg op stroom, vind ik. En uh, je hebt okay. kans dat hij wel groot gaat worden, denk ik. Nou goed, hij heeft alles in zich. Ook het ja. toontje in zijn stem, dat is momenteel heel populair. Een ja. beetje zo uh, drama uh, te zingen. En dus, uh, goed, straks zou ik nog even een, een persoon draaien die ook op de, wat was de popronde in Alkmaar speelde: uh, Feline. <laughs> Theline. Sorry, ik spreek de naam al verkeerd uit. Maar goed, het is een uh, meisje die lekker grappig muziek maakt. En het is heel zoet-sappig. zou zo op elke radio kunnen. Het zou gewoon heel groot kunnen worden. Maar goed, we kijken eerst nog even naar de krant en uh, wat er allemaal speelt. Uh, uh, wat had jij nog te melden? Ja, dat een 47-jarige man uit uh, uh, Zuid-Holland. Die heeft in het natuurgebied een jager, de ventjager. Ja? Heeft hij dus gewoon zomaar met, met zijn maaiermachine in de weer gegaan. En dan heeft hij daar ergens... Uh, beetje verdacht afgesteld, heeft hij gewoon een paar wietplantagetjes gemaakt. oh oké. Ja, okay. op drie plekken. En, yeah. uh, de man is opgepakt op verdenking en van betrokkenheid bij vernietiging van een deel van het natuurgebied. Niet ja. over drugs, nee. maar vernietiging van het natuurgebied. Okay. Hij mag de zaak wel in vrijheid afwachten en waarschijnlijk zijn meerdere personen betrokken bij de henneplantage. Dus de vraag verwacht nog wel meer mensen aan te houden. En het schijnt dus ook echt in natuurgebieden een jaarlijks terugkerend fenomeen te zijn. Want in 2021 werd op de zeehondenplaat in Zuid-Holland ook al een hennepkwekerij opgedoekt. Oké, okay. mocht je nou horen dat je denkt van wat hoor ik op daggrond. Nou, uh, goedemorgen, Sants, het is namelijk al begonnen. Het uh, is dus op een andere lijn, zijn ze hier gewoon in de studio ook al om het radioprogramma te maken. Dus dan weet je toch al wat je allemaal op daggrond hoort. Goed, uh, hoop te doen het er ook over onze kamervoorzitter. Hoe uh, heet ze ook alweer, Vera Bergkamp. Bergkamp! Bergkamp daarvoor, oh, die? Ja, Bergkamp die, uh, ja, de helft van die topambtenaren is gewoon opgestapt. Hè. Die hebben gewoon geen om daar in, het, uh, in de Kamer te werken. Omdat ze eigenlijk uh, terecht zijn gekomen in een uh, politiek steekspel. En daar willen ze geen onderdeel van zijn. En dus, die zijn weg. Dus we moeten het zelf nu regelen. Ik ben erg nieuwsgierig hoe dat af gaat lopen. Het gaat weer echt uh, om de vorm in plaats van over de politiek. Het is, het is zo bijzonder ook gewoon altijd weer. Daar in de kamer. Maar goed, ik ben wel, uh, die uh, Ariep, Die is natuurlijk altijd wel een persoon die uh, ja, uh, onder de aandacht is. Is natuurlijk ook een stevige tante. En die stevige tante uh, wordt nu heel kritisch bekeken. Maar Vera Bergkamp is ook niet helemaal uh, ook niet zuiver. Ontdekomt. Goed, even de laatste plaatjes voor tien uh, uur. En na tien uur uh, is uh, Goedemorgen Zandt ook gewoon nog steeds op de radio. Ja, ja. een verlenging van het programma volgens mij. Ja. Ik draai eigenlijk op plan. Op. Ik denk me zelf. Eigenlijk moeten we nog steeds een rukje draaien, draaien. In de luk van de popronde. Anders komen we er helemaal niet aan toe. Oh ja. Ja. Nee? dat moeten Zeker. we toch even doen. Nou vertel. wat had jij nog te melden? Nou ja. Er is een Ivoren Dat kan ontdekken. Van ruim 3000 jaar. Ja. En nou hebben ze. Ze hebben al een tijdje. Maar die hebben ze eigenlijk gekeken. Wat staat er nou eigenlijk op? En het was in het Canaanitisch Kanaan, geschrift. Er wordt in de, in de Bijbel gesproken over Kanaan. En uh, daar stond: uh, mogen deze slagtand de luizen in het haar en in de baard bestrijden. Dus ze hebben het gewoon uh, erop geschreven. Want uh, dan, dan lezen die luizen dat en dan redden ze weg. Oh, ja, ja tuurlijk. Ja. Hoe oud was dit de luizen? 3000 jaar oud. Oh, okay. Ruim, ruim, hè? Ja, Hij is ja, 3,5 bij ja. 2,5 centimeter groot. Dat is eigenlijk gewoon een heel klein dingetje. En, uh, zullen ze dan ook zeg maar op school moest moeten komen dan? Luizenmoeders en zo? Luizemaren? Ja, die, die hadden ze denk ik niet. Maar het product. Het, het is. Uh, uh, hoe zeg je dat? Het is dus eigenlijk uh, het bewijs dat mensen echt al duizenden jaren last hebben van luizen. En er is zelfs ook het restant van een hoofdluis op de kamp te zien. Dus hier, oh. dat is dan een, een, een zeer oude luis. Nou, leuk om te weten. Nee, maar met dit uh, programma, of met dit uh, programma, het het programma Toepaklijf. Ja. heeft. En gisteren waren we uh, de popronde. En een van de bandjes die echt meer zoet is. En echt leuk is om even dat te luisteren. Is uh, Filijnen. En Filijnen stak niet onder stoel of bank. Omdat ze toch vaak een relatie had met de vrouw. Dat moest ze wel elke keer weer even vertellen. Maar die naam ook. Filijnen. Ja, maar Filijn is uh, gemeen, vals. Nou, dat is echt niet hoor. Oi, doi,